NOS Nieuws van 8 uur. Met het NOS Journaal. Bij deelstaatverkiezingen in Berlijn hebben de regeringspartijen CDU en SPD verloren. Volgens de eerste exit poll blijft de SPD met 23% wel de grootste partij. De CDU van bondskanselier Merkel zou uitkomen op 18% en dat zou een diepte voor de Duitse partij zijn in de Duitse hoofdstad. De rechtspopulistische partij Alternatieven vuur Duitsland komt voor het eerst in het deelstaatparlement. En die partij won volgens de exit poll bijna 12% van de stemmen. Enkele gevechtsvliegtuigen hebben vier wijken van de Syrische stad Aleppo aangevallen. Volgens het Syrisch observatorium voor de mensenrechten zijn er gewonden gevallen, maar hoeveel is nog niet duidelijk. Het is voor het eerst dat de stad is aangevallen, sinds bijna een week geleden een staakt het vuur inging. Inspectiediensten nemen signalen dat er ergens gevaar dreigt, lang niet altijd serieus of ze doen er te weinig mee. Voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, een oud-voorzitter van Vollehoven zeggen dat de inspecties niet onafhankelijk genoeg zijn. Als voorbeeld noemen ze de kwestie rond de kernreactor in Petten. De problemen waren al lang bekend, maar de verantwoordelijke inspectie deed er niks mee. Van Vollenhoven pleit voor één nationale inspectiedienst en een betere opleiding voor de inspecteurs. Het Zomercarnaval in Rotterdam is toegevoegd aan de lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Op de lijst staan nu 100 Nederlandse tradities. Zomercarnaval in Rotterdam is een meerdaagse evenement dat sinds 1984 bestaat. Hoogtepunt is de straatparade op zaterdag dwars door Rotterdam. En dat feest trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers. Tradities die in de lijst zijn opgenomen zijn bijvoorbeeld bloemenkorzo's, karbietschieten, de Nijmeegse Vierdaagse, het Sinterklaasfeest en Vendelswaaien in Galderland. Ajax heeft de derde zege op rij geboekt in de Eredivisie. En Almelo won de Amsterdammers met 2-0. Ajax staat nu op een gedeelde tweede plaats met PSV en AZ. Vijf punten achter koploper Feijenoord. Het weer. Vanavond blijft het droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 16 graden aan zee. Tot plaatselijk onder de 10 graden in het binnenland. Morgen schijnt de zon ook geregeld. En de kans op een bui is klein. Het wordt morgen ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 dit tweede uur van ZFM Klassiek. We trapten af met Georg Friedrich Händel... ...en zijn Water Music Suite nummer drie... ...en daaruit het Minuetto. Het werd uitgevoerd door de Academie für Muziek uit Berlijn. De volgende componist is Alessandro Scarlatti... En van hem gaan wij draaien. Het Sinfonio a quattro senza cembalo. En daaruit de fuga. Het wordt gespeeld door l'Escadron Volant de la Reine. Van Beethoven. Dat is de volgende. Pianoconcept nummer 2 in Best majeur Opus 19, deel 1. Allegro con Brio. Het wordt uitgevoerd door Patricia Hazen op Piano... Het Ensemble Galina, onder leiding van Peter Leipold. Het is wel iets aparts. Normaal zijn deze concerten geschreven voor piano en groot orkest. Maar in dit geval wordt het alleen uitgevoerd met een strijkorkest. Het arrangement daarvoor is gemaakt door Vincent Lachner. Dus het is in dit geval een uitvoering voor piano en strijkorkest. MUZIEK is de volgende en daar ga ik u toch even iets over vertellen, want om een beetje verwarring te voorkomen. De symfonie nummer 9 in C-majeur D-944, bekend als De Grote, is gepubliceerd in 1840 als symfonie nummer 7 in C-majeur, vermeld als nummer 8 in de Neue Schubert-ausgabe en de laatste symfonie ingevuld door Frans Schubert. Oorspronkelijk genaamd The Great, C-major, om uh, het te onderscheiden van zijn symfonie nummer 6, De Kleine. De ondertitel is nu meestal genomen als verwijzing naar de majesteit van de symfonies. Onge, uh, ongewoon lang voor een symfonie van zijn tijd, een typische voorstelling van The Great duurt ongeveer 55 minuten. Maar het kan ook in slechts 45 minuten gespeeld worden door het gebruik van een snel tempo en niet te herhalen secties zoals aangegeven in de scoren. Ik dacht altijd dat Symfonie nummer 8, die onvoltooide, dat dat de laatste Symfonie was van Frans Schubert. Dat is dus kennelijk niet het geval en vandaar dat ik u dit verhaaltje even vertelde. We gaan snel door. Symfonie nummer 9, daar gaat het dus in dit geval om. Uh, symfonie nummer 9, daar gaat het dus in ieder geval om de symfonie nummer 9 in C, De Grote. En daaruit draaien we het Andante Allegro Ma Non troppo. Het wordt uitgevoerd door het Philharmonia Orkest onder leiding van Christophe van Dahani. Schubert dus, symfonie nummer 9 in C, oftewel De Grote. En wat dat uh, allemaal inhield, dat heb ik u verteld. Die informatie kunt u overigens nog eens nalezen op onze Facebookpagina uh, uh, ZFM Klassiek. Daar komt alles nog op te staan. We gaan door met uh, Robert Schumann. En uh, van hem gaan wij draaien het cello concert in A mineur opus 129. En meneer Schumann heeft er zeer duidelijk bij gezegd dat het niet te snel mocht. Want er staat zelfs vermeld niet zo snel. Dus het mag niet te snel. Carmina Miranda die speelt de cello. En het Moravian Philharmonic Orchestra uh, staat onder leiding van Petr. Vronsky, een Oost-Europese aangelegenheid. Dus Schumann's Celloconcert. Even door in de regio, dames en heren, want we verplaatsen ons even naar de grote kerk van Haarlem. De beroemde Sint-Bavo, waarin dan ook nog een keer zich het wereldberoemde Christian muller orgel bevindt. Dat wordt vandaag bespeeld door Jacques van Ortmersum. En deze man die gaat een prachtige prelude spelen van Johan Sebastian Bach. En wel de BWV 532, dus over naar de Grote Kerk in Haarlem. Blijft toch maar een majestueus instrument. Dit Christian Müller-orgel in de grote kerk op de grote markt in Haarlem. In dit geval bespeeld door Jacques van Ortmerssem en hij speelde eh, Bachs Preludium nummer 532. Althans, dat is eh, volgens Bachs werken verzagnis. We gaan eruit met als uitsmijter de. Uh, het prachtige Alzo sprak Zarathustra. En niet in de minste uitvoering de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.